NOS nieuws van 6 uur. Freddy van met het NOS journaal. Een petitie waarin een onderzoek wordt geëist naar het falend rechtssysteem in de zaak Anne Faber is al 200.000 keer ondertekend. In de zaak is de veroordeelde zedendelinquent Michael P de enige verdachte. De petitie werd gisteren gestart.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 Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken doet aangifte tegen een eilandsraadslid op Sint Eustatius. Deze Clyde van Putten zei maandag dat als er Nederlandse militairen naar het eiland worden gestuurd, ze gedood worden en op straat verbrand. Plasterk noemt die uitspraak volstrekt onacceptabel en strafbaar, omdat hij oproept tot geweld. Een man van 22 uit Pannerden heeft drie jaar celstraf gekregen voor een aanslag op een woning van een Somalisch gezin. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 1000 euro. In 2015 liet hij samen met iemand anders een zware vuurwerkbom ontploffen bij het huis van het gezin. Ook hingen de twee A4'tjes op met de tekst, blank is beter, eigen volk eerst en allochtonen moeten weg hier. Al duizenden mensen hebben vandaag afscheid genomen van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, die vorige week overleed. In het concertgebouw kunnen mensen langs de kist lopen. De hele dag al staat er een lange rij van belangstellenden. Binnen liggen ook registers. Het concertgebouw is nog open tot acht uur vanavond. Eberhard van der Laan was 62 jaar. En het weer tot slot. Het is bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden. Morgen is er vooral in het zuiden zon en dan wordt het ongeveer 18 tot 21 graden. Zondag is er overal zon en dan wordt het 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files met 10 minuten of meer verdraging op de A2. utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten... A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Dorp, 20 minuten vertraging, daar stond een kapotte auto. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Ketelplein, 10 minuten. A6 Muiden Lelystad voor Almere Buiten, 10 minuten vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar tussen het Holendrecht en Aalsmeer, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Knoopert Koenplein, een half uur vertraging. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen henrik Ambacht en Sliedrecht een kwartier. De A16 Rotterdam Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Klaverpolder tien minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Lunetten 10 minuten. En tussen Hagenstein en Noorderloos 20 minuten verdraging. Op de A28 Amersfoort richting Zolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten verdraging.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 is de zomer van ZFM. Met. met nu. Zandvoort draait door. Welkom terug bij Hans met zijn vrienden... in de middag. Nee, nu is het in de avond. Nu mag ik het zeggen, in de avond. <laughs> en we hebben nog een hele hoop we hebben de, de, de groenteman, hebben we nog, en het weer hebben we nog. En we hebben nog een verzoekplaat, een speciale verzoekplaat hebben we ook nog. En twee hebben hetzelfde verzoekplaat aangepraat. Dat is wel heel toevallig. Dus die gaan we draaien. Tenminste als Robert het wil. Denk je wel? Ja? Denk je dat hij het wel doet? Jawel, dat doet hij wel. Oké. Okay. Voor hun wel. Oh, voor hun wel. En ik, ik begin met een, een heel leuk plaatje. Want ik weet dat Ro van deze muziek heel erg houdt. Ja. Dus daar begin ik mee. Ik zeg lekker niet welke. Maar daar begin ik mee. Weinen niet. De regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam, dam, dam. Bei dir sein, dam dam, dam dam. Denk daran, du bist niet allein, dam dam. Bist du traurig, dan sagt er dir, dam dam. Dat is een lekkere jawohl, jawohl plaats, hè? Jawohl, herhoog, wat ga ik Ja, nou, een, een, een, marmer, steen en staal Ja. maar onze liefde niet. <laughs> ja. ja, is toch ja. een heel gevoelig schat plaatje. Schat, schat, schat, hier. Ja? Hoorde je dat? Ja, helaas wel. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, jij had nog wel wat leuks, toch, of niet? Heb ik nog wat leuks? Ja, natuurlijk ja, heb ik wat leuks. Ja, hij is altijd uit, wat leuks. He, maar dat geeft niet. Pioek. Ja, nee, nou ja, leuks. Um, uh, wel nieuws. Uh, de rechtbank van Haarlem heeft vandaag uitspraak gedaan... over president Lysander de R. De baas van de Hells Angels in Haarlem... moet tot zijn strafzaak vast blijven zitten. Het OM wilde al dat Lysander de R, 35 jaar oud... tot de uitspraak van zijn strafzaak volgend jaar zomer vast blijft zitten... De advocaat van de Hells Angel had juist gevraagd om zijn cliënt... onder strenge voorwaarden en elektronisch toezicht vrij te laten. Naast de R blijven ook twee andere Hells Angels vastzitten. Afgelopen januari werd de R aangehouden bij een gecoördineerde actie... tegen de Haarlemse chapter van de motorbende. Samen met acht andere leden en zijn vriendin wordt de Angels-baas vervolgd voor verschillende criminele activiteiten... waaronder wapenbezit, afpersing en bedreiging. Het proces zal in maart gaan beginnen. Ja. Dus uh, tot die tijd zit hij vast. Ja. Dat is uh, knap uh, gedaan, ze juridisch gezien. Op, ze zijn ook op zoek naar de oprichter of de leider. Dat weet ik niet meer. Van, oprichter, uh, volgens de oprichter mij. Van Satudara. Oh? Ja, volgens mij. Ja, dat de klopt, ja. ja die dat... staat uh, breed uit in het. Ja, dat klopt inderdaad, Zullen ja. ja. we een vrolijker dingetje doen? Ja, dat ja, vind Lijkt me ik leuk. leuk. ZANG die ernaar te kijken. Dan word ik even gecorrigeerd. Zeg. Ja, leuk hè? Ja, helemaal van de <laughs> yes. die hoofdtelefoon. Dingers. Ja. Ja. ja. J, Ariana Grande en uh, nog een paar. Oh. Ja. Dat was uh, onze Maurits was er helemaal gek van. Oh, sorry, van Sorry, ik zit Grande. allemaal verkeerd te kijken. Oh, het was Carly Rae Gibson. Ja. Heel. Uh, Heel. Ja. Ik heb je een bril voor, hè, tegenwoordig. <laughs> Die heeft hij al. Oh, heeft hij die Ja, die al. op Ga We gaan meteen door, ga ik. <laughs> uh, gaan we meteen door? Ja. Ja, ja gaan we meteen gaan door. We door. Dus het lijkt me, met uh, het onderwerp, heel verstandig. <laughs> nou, gewoon die microfoon van die oude man een beetje dichtzetten... en wij het gewoon met z'n tweeën verder doen. Nee, want ik uh, corrigeer je heel, heel zo vervelend en wel. zo... Dus dan moet je dat in jezelf... Uh, there, ja. <laughs> nou, op dit moment is het een solo-programma. girls Ik ga wel de de manier waarop je net je hoofd aan het volstoppen was. Denk je, nou, oh. <laughs> ik heb, uh, vandaag heb ik een hele lekkere uitgezocht. Ik heb een oosterse stampot uitgezocht. Een oosterse stampot? Een oosterse stampot. En, Uit nee nee, nee, nee, nee, dat niet. Poffedorie. <laughs> Midden-Oosten. Er zit in... Midden oosten Ro, je zit heen te praten. Dat zouden we nee, niet meer doen. Nee, hij is niet eens begonnen. Hoe kan Getraagje? Je? Nee. hij was wel begonnen. Oh. Hans, doe maar door. Dat gezicht ook nu. <laughs> Mama werd boos. Goed. <laughs> Probeer eens deze lekkere stampot met kokosmelk, paksoi en cashewnoten. Juist, een Oosterse stampot. En wat hebben we nodig? 500 gram aardappels. Kruimerig, kruimmollig. 200 gram paksoi. één klein uitje. Een <coughs> sorry. Een rode peper. Een teentje knoflook. 75 milliliter kokosmelk. 125 gram kastanje champignons, 75 gram tauge, twee eetlepels teriyaki saus. Ik moest even kijken wat teriyaki. het is. Dan. Teriyaki. Teriyaki ja. saus. Lekker. En een handje cashew noten en olie om in te bakken. Heb je hier stamper bij je? Want dat ja. heb je wel nodig. Goed zo. Uh, mama goed. heeft dat bij zich. Oh, goed zo. Het is een, dus, ze is dus een dus meisje. Hoe kan zij nou een stamper bij zich hebben? Do ja. Sta nou, stam stampertje. Je, oh, hoe vieze wel ben jij? Weet je, ken je waar stampertje? wk stampertje? Nee, die is leuk van Bambi. Die stampertje? Ja, is van Bambi. Oh, van Bambi, ja. ja. Heel goed. Nou, we gaan het even maken en dan mag jij het zeggen. Goed? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, kook de aardappels in circa 15 tot 20 minuten gaar. Snipper ondertussen de ui en de knoflook en fruit aan in de olie. Snijd de helft van de rode peper fijn... en fruit deze ook even mee. Voeg de champignons toe en bak vijf minuutjes. Giet het teriyaki saus erbij. Schep daarna ook de paksoi en de tauke erdoor... en bak twee minuutjes tot ze iets beginnen te slinken. Giet de aardappels af en stam deze samen met de kokosmelk... en een flinke snuf peper en zout. Fijn. Schep de groenten er kort doorheen. De oosterse stampot met wat cashewnoten. Snijd de rest van de rode peper in ringen en serveer op een stampot of laat dit achterwege als je het niet zo van pittig houdt. Stampot is ook lekker met een stukje vlees of een stukje vis. En daar komt hij nu. Weet je, moet ik nou al meteen zeggen wat we gaan eten? ja. Ja, altijd eerst, hallo, toetje. En dan, hallo, toetje. Hallo, allo, hallo, en, Hallo, meneer hallo. Ja. Yes. Nou. Oh, Hij gaat er met dat bezin. Hij kan nog niks te zeggen, jongen. Nee, vertel eens. Ik krijg een Brusselse wafel. Een wie? Een Brusselse wafel. Uit Zandvoort? Nee, ja, nee. Brussel, jongen. O, uit Brussel, ga je die halen dan? Nee, ja, mama. Oh. Mijn mama kan alles. Ja. Ja. Met een elektrisch vliegtuigje? Dat weet ik niet. Ja, dat zou maar kunnen. Dat weet ik niet hoor, oh. maar dat doet ze wel. Ja? Maar... En doe je daar nog wat op? Ik, ik of, alleen niet. Maar de, of alleen maar de Brusselse wafel? De mafo? Brusselse wafel is met slagroom. Ja, maar je kan dat er lekker. ook ijs bijvoorbeeld op doen. Nee, dat doet mama niet. Doet ze dat niet? Nee. nee. En, en uh, aard, aardbeien? Jam? Aardbeien, aardbeien. jam? Nee. nee. Dat is lekker? Ja, dat kan best, maar doet mama niet. Oh, maar Komt dat is... Brusselse wafel. Oh. Nou, hartstikke lekker. Ja. Goed zo. Nou. Ik wil Bambi kijken. Ja, ga je, uh. maar, ga je maar Bambi kijken. Uh, doei. Doei. De Rolling Stones? Ja. Nou, weer, <totstuk> Start me nou, up. Nou, nou weer het toch over de bejaardensociëteit. Eh. Volgens mij ben jij ook al aardig die leeftijd te <totstuk> nader. En eh, ik zou als ik jou was maar lid worden van de seniorenvereniging Zandvoort. Ben jij dat al? Ik ben dat al. Bejaard. Uh, maar niet maar lig, Nee, leven. want ik kom ah, niet okay. uit Zandvoort. Nee, dus. dat weet ik. Oh, dat weet je. <totstuk> en wij zijn al... Oh, wat zijn wij heden blij. Ja. En, uh, Hans want, komt uit uh, Hoofddorp, Hans komt hoofddorp. <laughs> De seniorenvereniging Zandvoort heeft afgelopen <laughs> vrijdag en zaterdag... de Zandvoortse seniorendagen in de krocht gevierd. En ik moest meteen aan jou denken toen het was. Met ja. een geweldige IT. Ik denk, nou, dat is wat voor rook. Ruim 200 leden hadden zich aangemeld. Er namen 20 introducees mee. En die zich na nou, afloop bijna allemaal als lid hebben aangemeld. Dus kun je na hoe het gegroeid is? Wat sta jij tegen? Uh, 200 hebben zich aangemeld. Nee, en die namen alle nee, 20 ruimte, introducees ja. mee. Nee, 200 leden hebben zich aangemeld. Er waren uh, senioren daar. 200 leden hebben zich aangemeld. En ze namen allemaal 20 introducees mee. Zo dat zeg ik. 200 ja. keer 20. Dat is twee Dat is wel heel veel die mensen. Hè? Ja, maar het is ook een paar dagen. Hè? Uh, ja, maar dat past allemaal niet in de klok. Maar goed, denk ik kan Toet niet meenemen naar HIT. Overal een voor staat, komt zij niet bij. Nee, past niet. Nee, dus het, nee. nee ik nee, heb erin. maar 1,60. Daar heb mijn, vrou mijn vrouw ook last van. 1,22 ja. is er. Hé, <laughs> <laughs> hey, dat stukje. <is> <laughs> Hoi dan. Bang, bang. Ik hoor muziek. Bang, bang.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 Denk je? Zou je so kunnen? Ja. ja Jesse J. Ariana de Grande. Lekker ding. Oh, die is er nu wel aan. Ja, en Niki Minai. Ja. Hey, wie? Minai. Die. die Minow? Nee, Niki Minai. Oh, Minai. Duidelijk okay. <laughs> verkeerd. Cfm radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kruijenstein. Vanmiddag bleef het bijna overal droog. Er waren wel veel wolken, maar zo nu en dan kwam de zon tevoorschijn en werd het zo'n 20 graden. Met veel bewolking ligt de middagtemperatuur rond zo'n 17 graden aan zee. Morgen schijnt de zon een stuk meer dan vandaag en dan loopt het kwik ook flink op. Van 18 naar 21 graden. De zuidenwind is daarbij matig van kracht. En zondag komt er nog een schepje bovenop. Want dan schijnt de zon echt flink. En wordt het zo'n 20 tot regionaal zelfs 24 graden. Ook maandag is het nog zonnig en warm. En vanaf dinsdag zal het minder zonnig en ook wat minder warm zijn. Dus uh, naar buiten en genieten maar, ja. zou ik zeggen. Komt mee naar buiten allemaal. Dan maar zoeken dus... wij de wielenwaal. Goh, ik krijg nog ineens Joeglie Hooper voor ogen. Jongen, jongen. Het is... <laughs> <laughs> nou Hans, zo is dat ook weer niet, toch? Ja, jongen, jongen. Is Julie vond een geweldig mens, hoor? Ja, dat wel, maar zo ja. bedoel ik het ook nee, niet. Nee, oké, okay, dan is het goed. Ja, nee. <laughs> oké, okay. je? Ja, doe maar. <laughs>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 Ja, ja, Marvin Gaye ja. en uh, Charlie Puth en Meghan Trainor. Weet ja. jij nog wat het is, Let's Marvin Gaye? Uh, Marvin Gaye heeft ooit een nummer gezongen uh, Let's Get It On. Ja. En dat uh, is het, uh, uh, de verwijzing. Oh? Precies. Wist je niet hè? Nee, dat wist ik niet. <laughs> ik leer Not nog wel. Dat idee had ik ja. al. Ja. Ik denk, oh, dan zal ik het wel even... Ja, ik zal het, ja. Wel, zal het hem wel even inpeperen. Ja. Ja. Nou, leuk is dat. Alsjeblieft. Nou, maar nu leer je toch weer? Dat ja. is toch alleen maar goed? Ja, wel. Had je ja, nog wat leuks? Nou, heb jij de laatste tijd nog naar die, die kerktoren, die, die watertoren gekeken? De Verstand? watertoren, de ja. vlag, ja, die is een beetje zielig. Nou, de vlag, er die, die wordt genoemd dat er een. Dus in plaats van een vieren trotse vlag, is het nu een vaadoekje. Ja, het is uh, sneeuw. Ja. Maar dat en... is na elke storm zo. Dan hangt hij er heel lang heel zielig bij, helemaal gerapeld ja. en een stuk gewapperd. Voordat er weer een nieuwe opgezet wordt. Dat vind ik echt wel een beetje jammer. Ze gaan, straks gaan ze eromheen bouwen. Hè? Ja. En er, ga, er gaan <laughs> ja. ook mensen in die toren wonen. Neem in de aan. toren zelf? Ja, Dat schok ik van niet. Ja, volgens mij worden het appartementen. Oh, echt, joh? Ja, hoor. Volgens mij worden het appartementen. Oh. Heb ik gehoord. Nou, dus iemand okay. moet elke dag toch de vlag gaan hijsen. Dan krijgen we het Wilhelmus en zo, weet je wel. En dan hijst iedereen de vlag. Nou, het Wilhelmus voor uit... een Zandvoortse vlag? Nee, dat lijkt me Zandvoort, niet. Ja, maar jullie ja. hebben geen, geen volkslied hier. Zo, zo oh, Hans. Nee, vertel. Nee, dat ken ik niet. Ja, ja, het is wat anders, Hans. Dat is iets anders. Oh, misschien staat hij wel online. Kunnen we het straks een stukje laten horen? We hebben, we hebben vier luisteraars uit Zandvoort en pop, weg zijn ze. Nee, joh. Die zijn daar trots op. Dus. Nee, maar ik, ik heb nog nooit gehoord dat jullie een volkslied hadden. Zo. Nee, echt niet. Echt heel erg. Ik ben wel eens bij, uh, bij een voetbalwedstrijd bij Heerenveen geweest. En daar hadden ze dan een, uh, een, uh, het Friese volkslied. Dus ik neem aan dat jullie ook zoiets hebben. Uh, het volkslied. Nou, met, vast, ja, wel. die wil ik straks even horen. Nee, ik zou zeggen zoek hem op en luister hem op je gemak. <lacht> Boy, have Nick Lowe. Yeah. Ja. Ja, en ik, ik ben inderdaad. ik ben even, lied, hè, Hans? Ik ben even bij, bijgewerkt hier zo. Ik heb het, het Ben je zand, bijgewerkt? Ja, het Sandvoort ja, Volkslied heb ik gehoord. Ja. ja. Een heel klein stukje. Een heel klein stukje, ja. Meer kon ook niet, eigenlijk. Ja. Maar het is hier ik inderdaad een volkslied. Dat vind ik knap. Jannie was boos op mij van de week. Waarom? Nou, omdat ik met, je, met een gummetje op je, op je hoofd heen en weer aan de, aan de nee, gummen squeak, was. Squeak, squeak, squeak. Squeak, ja. Ze zei, waarom doe je dat? Nou, er staat op het gummetje voor het uitwissen van grote fouten. Ja. ja, ja weet je wat het toppunt is trouwens van wantrouwendheid? Of van bijgeloof, sorry, bijgeloof. Bijgeloof? Ja. Vrijdag de 13e met jou in de studio zitten? Nee. Oh. Vrijdag de dertiende aan een prostituee vragen of ze een zwart poesje heeft. Jonge, <laughs> jongen. Ja, dat is inderdaad. Dat ja, je, dan kan ja. je wel eens een knal krijgen, denk ik, of niet? Ja, dat weet ik niet. Misschien ja. heeft ze wel... Uh, ja, een, een, ja. Die, een andere kleur, die Goh, muis van... Ja. Of een kater. Ja, kan ook. Een dat hond. zeg ik, en door. Nee, ja, ik weet niet. Hans, heb jij nog wat nuttigs dan? Nuttigs? Nou, uh, hallo. Nou, hallo. Hallo, ja, ik heb wel wat nuttigs. Uh, uh, er is weer een, uh, een tentoonstelling tot 19 november. Dat is nog een hele tijd. Uh, dachten de Zandvoorters in het najaar verlost te zijn... van het hinderlijk steekbeestjes... Neemt het, neemt het trio mosquitos bezit van Zandvoort. Heel Zandvoort? Nee, natuurlijk niet. De illustre trio mosquitos uit Muggenstad Haarlem... stijgt het namelijk tot en met 19 november neer in het Zandvoort Museum voor een prikkelende tentoonstelling... van hun bekende en onbekende kunstwerken. Alle drie de mosquitos zijn bij het publiek bekend... Gelouterde, zelfgelouderde Haarlemse kunstenaars. Zeker als je de afgelopen jaren in de vroege ochtend de trein naar je werk nam... het patronaat in Haarlem met een bezoek meer vereerde. Of in plaats van je telefoon of tablet... als broodnodige afwisseling een tijdschrift of krant in je handen nam... op zoek naar de dagelijkse cartoon. CQ, illustratie. Wie zijn de tekenaars van Trio Mosquito's? Roel Smit, Swartz... En strik, kijk op de website van het Zandvoort Museum... voor meer informatie over deze kunstenaars. Tijd voor een, tijd voor een kennismaking met deze Hanemse Mosquitos die hun sporen in de wereld van de figuratieve kunst... ruimschoots hebben verdiend en nagelaten. De locatie is Zandvoort Museum, Zwaardewestraat 1. Telefoonnummer 023 5740 5740280. En de website is www. Zandvoortsmuseum.nl. Wel, wel, wel.nl. <laughs> nou, dit nummer trouwens, eh, wat mij betreft, gaat dit over Zandvoort. Ja, als ik die naast je heb, ja. Twee dames, sterk uh, aangevraagd deze. Ja, speciaal voor jou. Dat, dat moet toch een ja. eer zijn, hè? En uh, weet je, ik draai hem ook nog. Ah, super <laughs> maar uh, dit was uh, Stevie Wonder. Happy birthday. Ja, uh, en voor wie was die? Ja. ja, dat Stevie zeggen Wonder. we meestal verder niet, toch? Nee, dat zeggen we niet. Ik heb nog wat verkeersinfo. Van, uh, verkeersinfo kenmer me, De A9 is afgesloten tussen Rotterpolderplein... en de toerit vanaf de N205 richting Amstelveen. Dit in verband met een ongeval in de bocht... net na het Rotterpolderplein. Hou rekening met een flinke vertraging. Nou, dat is niet leuk. Dat is, uh, nee. nee, dat is uh, hmm. ja. een beste. Ja. ja. ja. ja. Bah. Bah. Dat was twee keer. Dat was in stereo. Ja. Ja. ja. Stereo. Stereo. stereo. Stereo. En daar gaan we qua daarover niet doen. Dat is lastig Gewoon met z'n drieën. <laughs> ja, dat is waar, ja. ja. ja we gaan gewoon draaien. When You Gone van Brian Adams en Melanie C. Ja, dat was de enige Spice girl waar ik wel een beschuitje mee had willen eten. Nou, ze was van de week nog op de radio, hoorde ik. En ja. ze kan nog steeds knap zingen. Zo, ja, ze nog steeds zingen. een lekkere strot op, zeg. Knap zingen, geloof ik wel. Ja, dit is ja daar ging de, je niet de voor, hè? Ja, die snap ik wel. Dit bedroegen ook altijd hetzelfde. He? Ja, triest. Zullen we maar gewoon ja. overeenkletten dat ja. het een prachtige zonsondergang wordt zometeen? Nou, dat de is, kleur het zeker. is nu al uh, goed te zien ja. in de lucht. Ja. Maar jij had nog wat uh, nou, een, om te een, stemmen? Een, ja, een klein dingetje. Het gaat over het nomineren van een vrijwilligersorganisatie voor de VIP Vrijwilligersprijs 2017. Wil je een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje zetten, of wil je aandacht in Zandvoort... voor een vrijwilligersorganisatie? VIP Zandvoort roept iedereen op om een vrijwilligersorganisatie te nomineren. Als je van mening bent dat een organisatie... extra in het zonnetje gezegd mag worden, extra aandacht nodig heeft... of een extra plekje binnen de vrijwilligerswerk verdient... kun je deze organisatie aanmelden voor een nominatie. En dat doe je dan en mail je naar info zandvoortnl en nomineer de organisatie die jij wilt. En vertel waarom je vindt dat deze organisatie de vrijwilligersprijs verdient. Nomineer ik kan tot 28 oktober. Nou, vind ik wel een hele goede. Uh, lijkt mij een, een aardige, toch? Heel nuttig, ja, ja. Gewoon, uh, zeker. zeker. Oké, okay. we gaan even verder met de vogue: Madonna. <laughs> Madonna. Madonna. <laughs> Oh, zal ik de schuif openzetten? Dat is misschien wel handig, ja. ja. ja. En dan hoor je er? Anders ja, moeten het, wij gaan zingen, dat wil je niet. Het begin is niet zo dat je denkt van, jee! Yeah. Dus dan wil je dan gewoon doorheen. Ja, dat is Sorry, meer... Ik uh, dan praat je dan gewoon tussendoor. <laughs> meer meer een, uh, ja, een beetje eng muziekje. Nou, hoor op. Ik ben er al. <laughs> Vrijdag de dertiende muziekje. Ja, je zit me aan te kijken met die trouwe kijkers van je, maar ik, ik ben er even, ik ben even weg. Maar wij zijn de donderdag weer. En vrijdag zijn we er niet. Zijn we er alle drie nee. slaan we een keertje over? Ja, helaas. Ja. Even, het komt even heel slecht uit. Ja, ja. het is niet anders. Ja, nee, ja. Het, uh, hm. Dan ja. kunnen ze gewoon muziek luisteren zonder dat we keren gezellige ja. van ons. Nou ja, we moeten ze ons maar even missen. Maar ja. jullie zijn de donderdag weer. Wij zijn de donderdag weer. Ja. Dus uh, mij horen jullie over twee ja. weken pas weer ja. dan. En ja, een heel lekker weekend. Weer. Ja. En gezond weer op. Dank je wel. Jij ja, ook, Hans. Oké. Okay. Allemaal veel op en zijn. een hele goede verjaardag nog. Dank <laughs> uh, ja, dankjewel Hans. Als Bedankt. je wel. dag. happy days, Thursday Friday happy days, weekend cycle